Spoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. Minister Koenders heeft in Mali namens de Europese Unie een akkoord gesloten over de terugkeer van migranten. Het is voor het eerst dat Brussel zulke afspraken met een Afrikaans land maakt. Het akkoord moet ertoe leiden dat uitgeprocedeerde Marinezen uit landen in Europa sneller teruggaan. De EU gaat ook helpen bij het versterken van de Malinese veiligheidsdiensten en het verbeteren van grenscontroles. Volgens minister Koenders gaat de EU ook investeren in werkgelegenheidsprojecten voor jongeren in Mali. In Den Bos is het Jeroen Bosjaar feestelijk afgesloten met muziek, zang en vuurwerk. In het centrum van de stad hadden zich duizenden mensen verzameld. Zo'n 1,3 miljoen mensen hebben Den Bos dit jaar bezocht. Vooral de tentoonstelling Jeroen Bos in het Noord-Brabants Museum was erg in trek. De bezoekers kwamen uit 81 verschillende landen om het werk van de bossen schilder te zien. De ruim 800 vrijwilligers die aan het Jeroen Bosjaar meewerkten... kregen van burgemeester Rombouts een bronzen waarderingspenning voor hun inzet. Een van de grootste cruise heeft besloten om volgend jaar niet meer naar Turkije te varen. Het bedrijf vindt het niet langer verantwoord om Turkse havens aan te doen, vanwege de terreurdreiging. Het besluit staat los van de aanslag gisteren in Istanbul, zegt de cruise die onder meer vaart onder de namen Holland-Amerika-lijn en Princess Cruises. Klanten die al een excursie in een Turkse stad hebben geboekt, krijgen hun geld terug. Andere rederijen hebben al eerder besloten Turkse havens te mijden.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 Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het wordt niet kouder dan 5 tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Later meer bewolking en lokale bui. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. De sombakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu nu, ZFM Klassiek. naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Welkom terug bij ZFM Klassiek. op deze prachtige zondagavond. En we gaan verder met Karel Philip Emanuel Bach.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 Het wordt uitgevoerd door celliste Alison McGilfray. En die doet dat samen met The English Concert. En die staan onder leiding van Andrew Manze of Manze. Chello-muziek dus van Carl Philip Emmanuel Bach.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 onder leiding van Helmoet Müller-Bruhl.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 1068...